Thank <laughs> Dat was uh, um, weer een uh, nummer van Bob Wisman met La Vivre. Oké okay, mensen, dit is uh, podcast uh, nummer 4 ondertussen alweer geloof ik. We zijn er even een uh, week of twee, drie uit geweest. Dit is uh, week 46, 47. En uh, dat is een podcast uitzending van Hallo Radio met ondergetekende... DJ Jaap. Oké, okay, we gaan eens kijken of we uh, onze vriend uh, Jacco kunnen bereiken via de Skype. En uh, ondertussen ga ik uh, weer een ander liedje draaien. En ondertussen, ja, als hij opneemt, dan uh, pluggen we meteen in. En dan uh, gaan we weer, uh, weer gezellig verder met onze podcast-uitzending. Oké, okay, we gaan eens even kijken. Een volgende liedje. En uh, ja mensen, dat wordt, uh, even kijken, jeetje, een dance mix. Dance mix, ja weet ik veel wat het is. Trikes met uh, concession. Luistera dat was uh, Tykes met de concession. Oké, okay, ik heb begrepen dat uh, onze vriend uh, uh, Jacco straks uh, op Skype komt. Dus uh, kunnen jullie straks horen. Ja, als je laatst als jullie begrijpen, natuurlijk, dit is geen live uitzending. Het is wel recent opgenomen op zaterdag uh, 14 november 2015. Um, ja, jullie weten wat allemaal eh, vrijdagavond 13 november gebeurd is in Parijs, de aanslag. Ja, het is eh, niet normaal wat er allemaal gebeurt. Ja, we weten allemaal wel eh, dat IS erachter eh, zit. En eh, ja, dat gaat echt eh, gevolgen krijgen, want eh, ja, ze worden natuurlijk al stevig aangepakt door de Russen de laatste eh, tijd... Ja, ik denk dat het het einde van de IS is. En eh, aan de andere kant denk ik dat de eh, aanslagen op het vasteland hier in Europa alleen maar meer en heftiger zullen worden. Maar ja, je moet natuurlijk niet toegeven. Dus we zullen die schofte even een lesje leren. Dus wat dat betreft. En we eh, zijn er gelukkig vanuit de, de moslimgemeenschap. Eh, is er gelukkig ook eh, afschuw eh, doorgeuit... Uh, ja, ik bedoel, uh, helaas zijn er, is er een minderheid die, uh, die wel IS steunen. Oké, okay, goed. Uh, ja, het maakt uh, niet makkelijker op. Hè? Dus uh, weet je, ik bedoel, we hebben al zo'n ingewikkelde maatschappij. En dan waren we van de Rode Armee-fractie of die linkse terreurbeweging in de jaren 70 en 80. En dan krijgen we dit weer, weet je. En uh, ja, en dan kan je wel zeggen ja, het is de schuld van die en de schuld van die en de oorzaak van zus en de oorzaak van zo. Maar uh, ik vind, uh, daar moet je geen onschuldige burgers bij betrekken, punten. En uh, zoiets doe je gewoon niet. En uh, het zijn gewoon criminelen die niet scoren in de maatschappij, en uh, idioten halve garen rond de bielen die zulke dingen doen, en ze misbruiken hun religie. Om hun zin door te drijven, want ze zijn helemaal niet religieus. Dat is, uh, ja, of misschien wel. Dat is wel een hele kwalijke uh, tak uh, van de islam. Die niks met het geloof zelf te maken heeft. Nou ja, er is wereldwijd afschuw over uh, uitgesproken, wereldwijd. Van alle lagen van de bevolking. Uh. Goed, we gaan het niet meer verder over hebben. Misschien dat we het straks met Jacker er nog over hebben. Maar uh, oké, okay. um, ja ik, uh, ik ga even kijken of we straks nog wat, uh, wat andere onderwerpen kunnen aansnijden, wat vrolijkere onderwerpen. En um, ja ik ga nu uh, een volgende liedje draaien en uh, we zijn nu al uh, even nog niet zo lang bezig. Ja, je kan deze uitzending downloaden uh, als je lid bent van uh, mijn uh, Facebook-account. <tacht> Dat is DJ Jaap, streepje radiomaker. <haha> en uh, als je een uh, houten uh, kabouter gezicht ziet, uh, dan zit je bij de goeie. Dan uh, kun je downloaden, kun je gratis downloaden... En, uh, of gewoon luisteren, dat kan ook. Je kan hem op je iPod speler uh, afdraaien. Of je MP3 spelertje. Het is een MP3, 192 kbit in stereo geluid. Althans de muziek. En uh, de uitzending uh, gaat uh, ongeveer uh, een uurtje duren ongeveer. Dus uh, oké, okay, we gaan uh, een liedje draaien. En... Uh, dus, oké, okay, ik zal eens kijken of ik nog, nog een leuk onderwerp kan vinden, zo. En, eh, dus, gaan we weer verder met de muziek, lieve mensen. Het wordt een, een romantisch muziekje. Jasmine Jordan, ik weet niet of je die kent. Closer heet het liedje, hier komt hij dan. Ja... you you got me let's just live and we'll see if this is really meant to be let's not wait Ja, Boerdriek uit, uit Ermelo, mensen. Ja. Hier, vanuit Ermelo. Hier uit Den Haag. Hahaha, <laughs> Boerdriek Waar zijde jij? Waar Ga eens uh, naar de kant. Betta, beta, betta. Ga eens aan de kant. Ga aan de kant. Ja, zo. Zo kan ik het best bij. Ja, wie is daar? Ja, hallo. Met die zei Jaap van uh, Hallo Radio. Oh, dat is uh, uh, via de internet is het, of niet? Via ja, de internet. Ja, via internets. de podcast, ja, precies. Ja, boer uh, Drieke is uit uh, Ermeloo, hè. Ja, dat ben ik. Ja, oké. Okay. Uh, maar wie is Bertha? Is dat je vrouw? Nee, ja, dat, uh, dat, dat is een van de koeien. Is oh, oh, die heb je in de haarskamer naast je computer staan. Ik, ik mo ik mo zeggen, nee, ik heb zo'n. Uh, zo uh, tegenwoordig ja, noem ze dat. Zo oh, je hebt een computer uh, in de stal. Zo'n smartie telefoon of zo. Met ah, okay. wel. Uh, uh, aha, ik je ook mee, ja, je kunt er met belling en een foto mee maken. Je kunt wow. er alles mee doen. Maar wat doe je nou met je broek op je schoenen nou dan in de stal? Als ik zelf op die webcam kijk. Eh. Uh, ja, kijk, dat komt zo, ik moest nodig poepen. En ik kon wat? niet meer op diep in de wc komen. Oh, ging wel... En ik denk van, ja. ja, als die koeien in de hooi neerscheiden, dan kan ik dat ook wel. <laughs> ja, dat ik, ik, ik dacht al bij Magie, je zult toch niet... Nee, want ik ben nog niet tachtig. Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nee. Oké, okay. ja, wat zullen de luisteraars wel denken. Maar ja, goed, maakt niet uit. Uh, ja. Ik, ik, ben heb... een, ik ben een beetje van slag natuurlijk hè dat begrijp je ook ja, wel ja ja ja ja ja ja ja maar ja ja, maar, uh, ja het is altijd met die uh, met, uh, met dat sporen er zijn twee ministers geloof ik over staatssecretaris weet ik veel die hebben ze ontslagen of die zijn opgestapt maar ja, ik wist al lang al dat dat niks zou worden. Hè. Met die pro-rail gedoe allemaal. Dat het, vroeger, toen het nog een staatsbedrijf was, de Nederlandse spoorwegen. was er nooit wat aan de hand. De treinen reden op tijd. Er eh, was nooit gezaakt met blaadjes op de rails. Eh, en dit en dat. En sinds ik dat het. Ik heb altijd alles uh, gezegd van... Uh, die, die, die ministers die door Den Haag zitten en zo. Die hmm. sporen niet. Nee, die sporen zeker niet. Nee, nou, dat is, dat is dit maar weer het bewijs. Die sporen niet... En, en hier in Den Haag, daar, daar hebben we de HTM, hè, de tram, en die is uh, voor de helft uh, van de spoorwegen. Daarvoor kunnen ze van die dure trams kopen van Siemens, weet je. En hier loopt alles op rolletjes. Nou, dan moeten ze gewoon in de rest van het land trams in die plaats van de trein. Ja, want, uh, want die randstad uh, die is dan uh, ja, half uh, HTM en half Red. Red dat is dan de Rotterdamse vervoermaatschappij. En dat draait ook op rollertjes... en dat gaat toch ook, weet je? Dus, en die rijden gewoon op een treinrail... treinrails dan, hè? Oh ja, ja, nou. willen dat soort dingen hebben we je niet. Willem doet alles nog met padenwaar. Oh, lopen jullie zo ver achter dan? Dat had ik nooit gedacht van. Ja. Ik denk, ja, Armel hebben we ook wel... Eh... Maar weet je, ik zou je nog wat vertellen. Dan hebben ze het over de snelle internetverbinding. Dat het, het oosten... dat valt me op het noordoosten van het land... loopt altijd achter... En daar kunnen die mensen niks aan doen, en ook niet de bestuurders daar, maar het is gewoon ja, de rand, zat altijd met alles voorop en wie is er weer het laatste aan de buurt met snel internet en dat geldt ook met gas en licht, vroeger bijna het gas komt uit het noorden van het land en die kregen het laatste gasaansluiting. Ja, maar dat gas dat maar naar het buitenland hoor, dat is het probleem. Ja maar ja, daar dus, willen je niks van. Dus, hij, hij komt, ook omdat Willy hier gewoon naars fitven. want die bent van ochtends vroeg tot s avonds laat, ben bezig op het land en zo. Ja, oké. Nou, ja dan maakt het ook geen nut, uh, niks u door doen, geen internet hebben of geen tv. want hij heeft toch geen tienven. Ja, ja. ja. Dus uh, kijken, uh, ja, in, in, in de stad Celuy die heb iets meer vrije tijd vaak, hè, dus, uh, Ja, avond, dat is ook en, boven, en, ja waar, ja. ja. Maar we Dus er uh, zijn af... ook werkelozen natuurlijk ook in de stad. En je hebt helemaal al hoofdvrije ja. ja, Nou ja, je hebt natuurlijk een platteland. Tenminste in het noordoosten. Veel, veel, zeg maar, Groningen, Drenthe. Ik geloof dat Friesland weet ik niet met werkeloosheid. Het valt wel mee daar geloof ik. Maar het is geloof ik Groningen, Drenthe en zo. En Twente. Waar veel werkeloosheid is. Want ja, ik snap niet waarom ze dan uh, niet veel uh, bedrijvigheid... Uh, grote bedrijven ook wat vestigingen neerzetten in het oosten van het land, dat er ook wat meer, kijk als je bijvoorbeeld een autofabriek zou hebben in Rotterdam bijvoorbeeld, zeg maar dan kan je zeggen, nou we gaan de, de, de, de carrosserie in, in Groningen laten maken uh, um de, de, de naam, bijvoorbeeld de stoelen en zo hoe noemen ze het... het interieur van de auto's laten we maken in Twenten... in Twente of zo... en, en uh, motoren laten we dan in Leeuwarden maken... en de rest zetten, zelf... zetten we in ik, Rotterdam... in Rotterdam zetten we dan die hele tering zo in elkaar... zeg maar, weet je Oh, sorry... Ik praat wel even door je heen. Maar spreek maar verder. Ja? Ik, ik, ik heb daar best... Ik heb, ik heb daar heel lang... Kijk, ik ben natuurlijk maar gewoon eenvoudig een stomme boer. Hè, maar <laughs> ik, ik heb er wel eens over nagedacht. Nou, dat dus, van, hoor je mij ik, niet zeggen. Hè? Je, je, je uh -huh. hebt door Groningen... He, he, een paar mensen die benen werkeloos. Maar je hebt ontzettend veel ruimte. He, door, hele Wieland, helemaal leeg. wat niks mee dan. Nou, heb ik een groei. Onze, um, die, die, die klooio's in Den Haag, die komen altijd geld tekort. Hè? Die ja, Kom ja, altijd geld ja, tekort. Ja, ja. En als ze geld hebben, geven ze daar wat zo Maar hoe? Ja. Uh, die hebben allemaal geld tekort. Ja. En al die wielanden gewoon is volzet met kassen. En in die kassen, daar zit hij gewoon hennep teeld Ja, ja. En door hij heeft hij belasting over. Dan hij ten eerste hij al die geld zet. Want hij belasting belastinggeld wat binnenkomt. Ja. Ten tweede, van hen kun je alles maken. Kun je lekker ja, lang nee. Cool. Nou, je kunt de tv zetten, de uh, soep vermaak, je, uh, je kunt dat bro. Dus je kunt er van alles mee. Ja, dat en, is. Uh, uh, uh, al die mensen die hebben gelijk werk, die criminaliteit is weg. en uh, well, dan, dan moet dan toch moet gewoon te, te realiseren. Je uh, uh, een beetje geld instappen en dan misschien je een weer, week Ja, die, ja dat, ben, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. is het probleem opgelost. Ja. Nou, nee, dat ben ik helemaal met je eens, want de hennep werd vroeger al gebruikt. Hè? Tenminste niet om te roken, maar dan om, om die vezels gebruikten ze dan weer om, om de koeien te, te voeren of weet ik veel wat. En die hennep die ze dan maken, dan kan je, je kan het wel roken, maar je wordt er niet steund van meestal. Hè? Dus, en het kan wel, als je zeg maar zegt, nou ja, wiet legaliseren, gewoon 100% legaliseren, dan heb je en. Je kan er grondstoffen van maken waar je dingen van kan maken, kleding en net wat je allemaal noemde. En de mensen kunnen lekker blauwen. En, uh, ja, en, uh, en als je het uit de criminaliteit trekt, dan, dan uh, ja, het is het goed voor de economie, omdat er belasting op zit. Ja, ik ondersteun dat wel. Ja. Ja. ja. Triest. Nou ben ik verdomme weer maar aansteken. Oh nee, dat staat iets. Ik vind het gewoon triest. Ja, dat vind het in een in, intrusie, ja. dat ben ik helemaal met je eens. Ja, de vrouw die zit hier te breien, de mensen zeggen, oh, dat zit te breien. In de stal? Want er waren daar een van die breien, dus die waren een beetje opschieten. Oh, die zit in de stal ook te breien? Zit in de stal te breien, Oh, ja. die zitten Toen meer in de stal dat? dan in de huiskamer, begrijp ik. Ja, nou, ja, de huiskamer is eigenlijk eerlijk te wezen, de huiskamer is ook één grote zwijnenstal. Maar... Ah, oké. Okay. <laughs> dus is ook mijn eigen dus. Ja. dus Nee, ik, ik dacht, ik ga vandaag even op de trekker, ga ik even derp in, ga ik even naar Sinterklaas kijken Dat was leuk, altijd leuk om te zien, altijd, ja, he, die ja. oude kerel. ja, ja. wordt er ook niet euh, aan wat natuurlijk. Ik zag nog, euh, nog goed ude? Waren er ook nog van die anti-Piet demonstranten daar? Ja, daar heb je bij ons geen last van. Oh, ja, die worden meteen gelakt. Ik worden ze meteen de sloot in zeg maar. Ze <laughs> hebben de heustabel in. Okay. Ja. Nou, ik heb het gezien in Meppel op, uh, op internet. Ik heb het niet op tv gezien, maar op uh, internet. En toen, uh, ja, toen, uh, ze zijn dan begeleid vanuit de treinen naar uh, een bepaald vak. Maar ik vind, doe dat niet langs de route, maar doe dat ongeveer een kilometer van de route. Dan mogen ze daar lekker schreeuwen en doen. Daar hebben de kindertjes er ook geen los van. En het was wel beter uh, geregeld dan vorig jaar, want vorig jaar hadden ze het misschien waarschijnlijk niet zo verwacht. Dat is het echt uh, huilende kinderen en uh, noem maar op. Ik begrijp het allemaal niet. Maar ik bedoel, uh, als, huh? als, als hoe, ze, als als hoe ze de, ziek als... moet die in de kop zijn? Of ja, je maar als ze daar niet mee eens zijn, dan gaan ze toch lekker op de Noordpool wonen of zo, of ergens uh, ja, dat, in Siberië ja, of, of weet ook ik het. Ja, dat zijn eigenlijk wel een probleem, maar in die doen ja, joh, ze kleine kindersbiesten, dan ben je toch ziek in de kop? Mm. Dan ben je toch helemaal ziek in de kop. Dan is, wat, wat is daar? Kanker in de kop of zo? Weet ik veel wat? Okay, is wat, wat is daar? Dat is het ja. toch helemaal nergens. Dan ben je toch gek in de kop. Ja. Hij ja, hebben nou, echt niks beters te doen met de vrienden die met dat soort dingen bezig zijn. Laten ja, ze, ja, ja. Nou, als ze demonstreren tegen die aanslagen in Parijs en zo. Nou, en misschien bent ze door al mee die terror, ze maar. Als ze zo'n ja, hekel aan de, aan de, aan de Nederlanders, dan misschien vinden ja. ze dat stiekem wel prima. Nou, hoor ik wel eens mensen, dan dus zeggen ze geen Sinterklaas, geen suikerfeest, maar wat hebben die moslims er nou mee? Die hebben niks tegen Sinterklaas. Weet je, het gaat meer om die gekleurde mensen die, en om die rode rakkers die tegen Zwarte Piet zijn, weet je. Het zijn niet de moslims, maar de, de, sommige zwarte mensen. Die zijn nog in de minderheid ook, hè? Die dan tegen Zwarte Piet meer. zijn. Ja, ik heb wel een collega die ze een beetje achterbaks. In je gezicht zegt hij: Ik vind het ook raar dat ze tegen Zwarte Piet zijn. En op Facebook dan is hij wel tegen Zwarte Piet. Ik denk, joh, wat ben je toch. Hou dan je mond dicht, weet je. Dat vind ik ook weer zoiets. Ja, maar ik snap die mensen, ik kan maar niet door, Ik bedoel, mm. ga toch wat anders doen. Ja, ga lekker uh, een hobby nemen of zo, weet je, ja, ja, een luk, een hobby wat dan nou? Of ga gewoon aan het we werk. Ja, of, nou, ik uh, denk dat de meeste van dat volk op, op, niet eens werken, ja. Ja, uh, nou, nou, ik moet nu eerlijk zeggen, uh, zijn er heel wat die uh, niet werken hoor. Maar er wordt ook, uh, ik moet wel zeggen, op de arbeidsmarkt wordt ook wel gediscrimineerd, want. Ik weet, er zijn heel veel, vooral Marokkaanse mensen, die solliciteren naar een baan. En dan denk ik, nou, die willen tenminste nog werken. En dan worden ze niet aangenomen vanwege hun Arabische naam. Ja, dat vind ik ook onzin. Ik vind als een werknemer goed is, wat maakt maar uit, wat voor huidskleur of afkomst of wat dan ook. Eh, wat maakt het uit, als, als hij zijn werk maar goed doet en een beetje leuk met zijn collega's en zo omgaat. Ja, toch? Ja. Ik heb nog nooit een Turkse boer gezien, bijvoorbeeld. <laughs> ja, in Turkije, maar niet in Nederland. Uh, ook zoiets, want die mensen die hebben natuurlijk het beeld, en dat begrijp ik aan de ene kant wel, uh, die landen waar ze vandaan komen, zijn boeren vaak arm. Nou, hier ja. in Nederland, ja, ze hebben hier wel al die rare regeltjes met uh, je mag niet zoveel, te veel bemesting, zus, en te veel bemesting, zo. Vroeger had je, had je nog meer koeien, volgens mij 100 jaar geleden als nu. Dus ja, de hele wereld eh, wordt vervuild door al die uitlaatgassen, eh, van die koeien dan, weet je al. En ik denk, ja, maar vroeger had je veel meer paarden, die, die ademen methaangassen uit. Hè? En, en, en dat doen koeien ook, geloof ik. En, en ik denk, ja, toen had je dan wel geen industrie, of veel, heel weinig industrie. Jongen, als je kijkt, Steen je een beetje een, beetje, een, beetje, een beetje grote fabriek, weet je wel? Die ja. Die, die maakt zoveel vuil op een dag. Ja. Dat, dat kun je niet ernaam. Nou, ik denk als je een hele file neemt van 25 kilometer aan auto's. Ja, die vervuilen samen nog minder dan, dan, een, uh, dan één fabriek of zo, weet je. En ik zal niet zeggen alle fabrieken, want ik weet op de Botlek. Daar hebben fabrieken allemaal filters. En die mogen ook geen vuil water meer... Uh, uh, meer lozen, want als je kijkt bij, uh, ja, bij uh, hoe heet dat, tegen Zeeland aan, heb je, ik dacht een tweede Maasvlakte of zo, daar is het water nog schoner. Dat is het schoonste zeewater van heel Nederland. Daar kan je zelfs tot de bodem kijken. Zo schoon is het daar. Dus zelfs al dat, dat vieze water wat binnenkomt, wordt zelfs, ondanks dat dat als koel gebruikt wordt, nog eens een keer gefilterd. Dus het is nog schoner dan het water uit de Noordzee zelf, nog niet in contact zijn geweest. Maar ja, je weet wel, dat er van die boten wel eens afkomt, illegaal geloos wordt aan afval. En, uh, en ja, uh, dan zijn er zijn ook wel eens oliesporen die wel eens achtergelaten worden, weet je wel. Oh ja, ik heb ja, een tuin ja. Op, ja. Ik wil dat is, echt uh... niet weten wat er allemaal ligt. Ja, ik denk, ja, ja het valt me mij, ja, ik ben niet zo'n watergod. Maar als ik, uh, uh, ik ga uh, af en toe duik ik wel eens de zee in. Maar uh, ja, ik heb tot zekere hoogte. Als je tot je middel zit, kan je je voet al niet meer zien. Niet dat het water zo diep ah, is. Hij zegt maar, hij maar, over dingen over, zo over, over, dingen heb over het milieu en zo. Ja, weet je wie je daar even over mag bellen? Mooie, die kerel uit die en uh, palaisen door van Flappenstein mag je even bellen. Och, jezus van Fleppenstein. Ja. ja. Die <laughs> hebt heel veel... Die heeft er heel veel... Ik heb wel verstand van trekkers en van koeien en zo, maar vet nee, is eigenlijk nergens geen verstand van. Ah, ah. Ah. Die, die hebt er echt heel veel verstand van. Uh, en, zijn, heel veel verstand van wat ook. Ja, ik ben, het even kwijt. Eigenlijk van alles. Die, die man die, man die heeft eigenlijk, heb je die, die verstand van alles? Verstand van alles? Ja, ah. ah, je hebt echt die zo allermakte oh. Ja, nou. Die hele verstandige kerel. Uh, die, die gaan meestal wel gewoon samen, want ze hebben apart. En je uh, kan de hele verhaal vertellen. Die hebt er wel verstand van. Die hebben overal kiek op. Oeh, ja. Ja. Die van Flappenstein. Ja, ik ja. heb uh, net even stiekem naar Ridderradio zitten luisteren. Oh. En uh, ik heb wel een beetje iets gehoord. En... Uh, er was ook een staan bij Nelly op de chat, op, op haar eigen radiostream dan. Oh, daar weet ik niks van. En ik een ken alles En ze wist niet wie het was en ik had al oh. een vermoeden natuurlijk. Ja. <laughs> en die zacht zich af. Ja, flappie, ja, die komt overal. <laughs> weer flappie komt overal, ja. En die, uh, toen zegt ze, Adrie, kijk jij zie je het is hoor. Die kon het ook niet vinden. nee en, Flappy uh, doet het wel goed. Flappy die, die heeft speciale dingen dat zelfs Adrie het niet vinden kan. Daar geeft Adrie de hele wereld over. Ja. ja, ja. Die geeft er niet in. Jo, als je wil kun je bij iedereen in de computer koeken loeren. ja toch? Als je oh, maar ja, natuurlijk so wel. Je moet alleen de, so de juiste software hebben. Ja, dat is ja. zo. <laughs> dus... Uh... Hé, hey maar.. Uh, ik, ik moet even, heel even wat doen. Ja. Als, hij niet, als, als hij zo even van Flapperstijn belt, dan. Okay. Uh... Dan ga ik eerst even een liedje draaien. Ja. En dan uh, moet ik even kijken. Want ik heb eh, uh, uh, kijken ga ik hoor? Uh, ik even? ga even de koeien op stal zetten. Dan ga ik eens even kijken. Uh, voor een liedje. En dan halen we flappen, flappen Flapper, uh, er even bij, hè? Dus, uh, Oké, okay, we zullen eens even zoeken. Um, we hebben hier... Een hele mooie... Ja, wacht eens even. Ik ga dat ook hier al wat heb. Uh, moet eens even zoeken. Ja, jongens. Oké, okay, ik zie hier al wat leuks. Uh, Café del Gila. En een nummer heet... Birds... Of Paradise, hier komt hij dan. Nou, wacht eens even, oh jee, die heb ik er net al gedraaid. Shit, die heb ik er net al gedraaid. Wacht daarvoor. Dan moeten we even... Effe... <laughs> Jeetje mina zeg. Ja, eh, het is wel van tevoren opgenomen. Maar eh, het is net een live uitzending hè. Dit is wel live wat we nu doen. Maar die hebben we al gedraaid. Dan moeten we een andere zoeken. Uh, misschien... Uh... Wat raar joh. Dat is hetzelfde liedje. Nou ja, goed. Uh, het is ook uh, Jasmine Jordan. Uh, Time of Travel. Of zoiets. Time Travel featuring Blanchard. En... Laten uh, nou, we eens even kijken. Of hij het doet. <laughs> hij mocht het wel doen natuurlijk. Eh... Uh, Jeetje. Nou, die moet eruit, want anders gaat hij het weer afspelen. Nee, hij doet het helemaal niet. Nou ja, ik wil wel even de tijd even vol. Weet je wat ik doe? Ik ga even een andere ding opzoeken. Ik ga gewoon een muziekmixje draaien. Rechte vrije muziek. Ja, dat is het allemaal hè wat jullie horen. PAGAN! A long road ahead! ...heeft het volgende een nummer. Ik hoop dat hij het doet. Het duurt maar twee minuten. zo erg kort. Hij doet helemaal geen flikker, joh. Wat een kudding is dat, joh. Oh, kijk, daar komt hij, daar komt hij. dat lijkt de die bent wel hè ja <laughs> ja we hebben van Flappenstein hebben we hier aan de lijn met dan eh, drie keer. Flappenstein ah, Fla Mo Fla die. Ja. Die. oh oh oh oh telefoon oh, eens telefoon oh, ja wat oh, maar ja het is schön ja oh ja oh ja Ja, Flappenstein moet je van Flappenstein wat hebben ze voor? Hebben uh, ze wat noyas voor voor Ja. Ah, ik uh, uh, was met die, uh, die vati en uh, uh, we hebben we we hebben kassen, ja. we hebben gasten, dit weekend. kant. Ja. We uh, hebben even wilde zwijnen, ja. Zwijnen, wilde zwijnen. Ja, uh, okay. wat we wat was... heen, hè. En uh, moeten natuurlijk uh, ja, papa wil even mee en. Met, uh, onze, uh, we hebben een vrouwelijke gast uh, op uh, slot en uh, ja, die ging even mee. Aha, aha, aha, aha. Zo, dus uh, nu uh, uh, zit ik even uh, uh, gezellig uh, in, uh, in de, in Aha. Met uh, onze, uh, onze, gast, uh, mevrouw van, uh, van Borstenstein. Aha. En uh, we zitten, uh, zitten uh, ja, die uh, snaps, snaps te drinken, ja. Ah, ja, ja. Nou, ik zit lekker aan de bier, aan de Amstel. Oh. Lekker goedkoop. Goedkoop aan de Heineken, het is al bij hetzelfde, het is al in je naam. Ja, bier is voor paupers, hè? Voor paupers, ja. Paupers, dat is toch het klootjesvolk? Het klootjesvolk, Ja. He. Oh. Oh, oh, oh, oh. Ja, ik zal je vertellen, en, uh, ja. ik heb eens gehoord, in Marokko, als je daar sjek rookt, dan horen uh, de baai, weet je, dat is uh, elitair, als je shek rookt, en sigaretten. dat is oh. meer voor de arbeiders, maar hier in het westen was dat goed andersom, hè, dat was als je sigaretten rookte, ja, dat, uh, dat dan was je dan wat, weet je, en een shek roker, dat waren meestal die arme sloebers, die uh, klootjesvolk, zeg maar. Dat is nog zoveel. Nou, dat weet ik niet, want er zijn zot mensen die goed verdienen, die... ...die toch uh, ook check roken... ...omdat ze gewoon lekker vinden smaken. Of, of, of goedkoper vinden. Nou ja, goedkoper. <laughs> zo goedkoop is het nou ook weer niet. Maar ik bedoel, uh, dan kan je gewoon lekker zo dik draaien als je wil... ...of zo dun draaien als je wil. Oh, nee, ja... Maar en, maar uh, komt altijd zo'n doos met van die hulzen. En dan uh, check erin... ...en dan zo'n apparaatje... ...en dan zit ze de hele avond... ching ching ching ching ching. ...ja, dat kan ook natuurlijk... Wat kan ook. En dan heeft ze dan weer een hele doos vol. Dan ja. gaan er al 60 in. Nou, en dan heeft ze weer genoeg voor een dag. Mm. Mm -hmm. Ah ja zeg. Sowieso. Ik had gisteren een verjaardag. Mijn neefje was jarig. 35 geworden. Ik ben gisteravond nog, uh, nog even geweest. In uh, Soetermeer. Ach zo? Ja. Dat uh, waren al druk. Veel, uh, veel visite. Ja, mijn boer hij viel het bij mijn broer, bij zijn vader dus. Nou, die woonkamer, die is twee, twee keer zo lang als die van ons. Dus ja, daar gaan natuurlijk aardig wat, wat mensen in, hè. Dus uh, ja, het was, was gezellig. Dus uh, ja. ja, het is twintig uh, minuten rij hier vandaan, dus het is niet echt ver of zo. Dus is nog te doen. En uh, ja, dan nou zit ik een beetje aan de rand van de stad, tegen uh, reis waar ik aan. Maar waar ik vroeger woonde was het wel een stuk verder rijden hoor. Ze was zeker een half uur, euh, nou iets langer dan een half uur onderweg. En als je met de openbaar vervoer ging, was je zelfs een uur onderweg. En euh, ja, dan kun je nagaan, dan zit er even acht kilometer tussen mijn woningen waar ik vroeger woonde met mijn ouders. Nou, ik denk wel acht kilometer. En hij scheelt acht kilometer. Nou, nou dan doen we er toch wel tien minuten kwartier zo langer over. Dus wat dat betreft zit ik hier wat dat betreft wel lekker redelijk uh, vlak de snelweg. Dan ik denk 3 kilometer. Nou, twee kilometer denk ik. Ja, 2 kilometer. De Hoornbrug is ongeveer 2 kilometer ongeveer. Net zover als naar mijn werk ongeveer is ook ongeveer 2 kilometer fietsen. Of lopen of met de auto. En soms ben ik met de fiets sneller als met de auto. Want als, ik, als er geen plek is, moet ik hem ergens anders neerzetten. Dan moet ik nog lopen... En als ik met de fiets kom, dan zet ik hem in de fietsenstalling. En dan uh, loop ik uh, zo, zo de, het gebouw in, zeg maar. Maar uh, het gekke, weet je, wat het mooie eens nou van, van, van alles, weet je wel. Lopen doe ik er iets meer dan twintig minuten over. Dus ik kan net zo goed lopen. Nou, ik heb uh, vorige week, toen was het een beetje droog, ja. Ik heb alleen vrijdag ben ik met de auto naar mijn werk geweest. Maar vanaf maandag tot en met donderdag alles op de fiets gelopen. Maar ja, je hebt de auto die soms wel een week stil, soms al twee weken. En dan zou je misschien denken: wat moet je dan met een auto? Maar ja, kijk, eh, als ik alleen had gewoond, had ik hem allang de deur uitgenomen. Maar ja, ik zit met mijn vrouwtje natuurlijk, die, heeft, eh, die is ook niet zo goed ter been, zoals je weet. Dus ja, toen had ik ook eens een keer: eh, zo, zullen we dat ding maar weg doen? Ja, zegt ze, maar dan komen we helemaal mee. Ja, dat was ook wel weer zo natuurlijk. Met openbaar is tegenwoordig, ja, oké, okay, de tram dan en de bus, dat valt dan mee hier. Maar ja, als je met de treinen, dit of dat, ze dus hebben steeds problemen. Dit en dat. Dan hebben ze het over gladde rails, hè. las ik op, de, op internet. Over gladde rails, gladde rails, wat maakt het uit of een rails glad is of niet? Je moet alleen wat eerder remmen. Als je buiten station wil stoppen. Gladde rails, zo ding zit toch vast? op zo'n rails, tenminste door zijn gewicht wordt hij op die rails gehouden maar zou het glibberig zijn ja en? <lacht> Ja, maar er is altijd wat. Er is altijd wat. Het zijn bladeren, het, zijn, het is nat, het is te droog, ja. de zon die schijnt. Uh, wat voor nee, de ik, reden waarom treinen we ik niet Ik hoor rijden. ineens geen Duits accent meer. <laughs> van Flapperstein begint te integreren. <laughs> ja, van Flapperstein wel Van ja. Flapperstein. Oh, is die ineens weg? Ja, die is weg. Die, oh. uh, die moest weg. Dus zegt nee, ga je uh, mij uh, even uh, achter dat ding zitten. Uh, wie bent u dan? <laughs> ik ben... Uh, ja, ik, ik ben... Uh, je ik klinkt, ben als, je uh, klinkt als Janko. Ik, ik ben eigenlijk Zwarte Piet, ja. Oh, Zwarte Piet. Ik zie een witte man op het scherm. <laughs> Oeh, nou is het geheim verteld. Ah, oh, shit. Ik had niks moeten zeggen. ja, shit. <laughs> ja, ja de, Luisteraars kunnen natuurlijk niet <laughs> de zien. De rest van het jaar ben ik altijd wit. <laughs> ja, Ik heb nog nooit als Zwarte Piet gespeeld. Ook nooit als Sinterklaas. Ik, nog nooit, ik wou wel eens een keer als Zwarte Piet, weet je. Maar dat is ik er nooit van gekomen, weet je. Bijna één keer wel, bijna één keer. Maar ja, die gozer die het uh, ineens niks meer horen. En dan... Uh, maar ja, joh. Kijk, ik word nou ook een dagje ouder. Dus misschien is het wel eens leuk om als Sinterklaas een keer te zijn, weet je. En... Uh, ja, Sinterklaas, nou ja, die zullen ze geen kwaad doen. Hè? Dus als je een zwarte piet aan de straat loopt. En je wordt ineens in elkaar geslagen door een paar kleurgenoten. Ja, en dan denk ik, ja, maar ik ben toch ook... Je bent, je, we zijn toch broeders, weet je? Oh nee, dat mag niet. Nee, ik ben een schoorsteen door een schoorsteen gevallen. Nee, ik ben geen... Uh, nou, dan word je in elkaar geslagen om, omdat je naar alle kleuren pieten mag. Behalve de zwarte niet. Dat is toch ook racisme? Dat is toch ook niet eerlijk? Toch? Nee. En Jodenkoeken mag wel. Ja, en Blanke vla mag, blank mag ook. En dan mag je niet uh, Moorkop zeggen. Oh nee, Moorkop mag wel. Uh, uh, hoe noemen ze dat ook? Dat ja, was dat? Uh, Negerzoenen. Wat is het? mis met Negerzoenen dan? Ik, ik bedoel. Is toch lekker? Het is lekker? van die grote lippen en dan lekker zo. Oh, lekker, die, Hou met op. Met dat, eh. dat tongetje zo lekker in die mond. Ja, maar kruis. Maar ik vind mijn Negerinnen Vrouwen best leuk hoor. Ja. Of zwarte vrouwen, hoe je het ook noemt. Nou ja, zijn... de meeste zijn niet eens zwart, ze zijn gewoon bruin. Maar ik vind zwarte vrouwen best wel leuk. Ze hebben vaak een mooie, mooie, mooie kont en zo. en uh, Een hele grote kont. Nou, daar kunnen die Hollandse vrouwen niet tegenaan. Want je ziet er maar weinig met zo'n prachtige kont. Als die dames, uh, die Afrikaanse dames, zeg maar. O, o, of meegewerde dames. Vooral die Antiliaanse vrouwen, die hebben zo'n mooi achterwerk, jongen. Als ik daar naar kijk, dan, dan denk ik: Ho, oh, oh, ho, oh, mijn vrouw, maar zo kabbelen. Weet je zo Maar ja, goed, het is helemaal. Dan heb ze ook wel een aardige reet, maar maakt niet uit. Maar niet zoiets eh, waarvan ik denk: van, Nou ja, ik vind het wel mooi, maar die hebben het echt een mooie kont, hoor. Ja, uh, kan ik altijd beter praten? <tie> nee, echt. Ik vind uh, dus. Uh, die racisten weten niet wat ze missen. Echt waar. Dus waarom zijn ze nou tegen Zwarte Piet, man? Maar nou, al dan moeten ze... Weet je, wanneer we van die discussie af zijn... als er Sinterklaas ook zwart is. Dat doen we toch een Zwarte Klaas? Daar heb ik geen probleem mee. Want die is ook een keer dat de schoorsteen gedonderd, weet je wel? Nou, ze, ze, ze maakt er ook een beetje met met roet. Nou, dan weten we oké, okay, het is goed, We hebben geen gezaaid meer verder. Want wat soort pieten vaker door de schoorsteen moeten dan Sinterklaas? Zijn ze ook wel donkerder. En Sinterklaas heeft wat vegen in zijn gezicht en in zijn baard. Dus dan zijn we van de hele discussie af. Maar goed, genoeg hierover. Uh, ja. Um, we, we, oh ja, die Bomenplomdag, weet je, vorige week. Dat was vorige ja. week. Ja, ik werd, uh, ik werd een beetje later wakker, uit Ik denk, dat ik bijvoorbeeld. Ik denk, ik kan er wel heen gaan, maar ik denk, dan uh, ken ik er tien minuten en dan ken ik weer weg. Want het was tot één uur middags. Maar ja, je boom wordt toch wel geplant, hoor. Dus het is het probleem niet. Maar het schijnt behoorlijk druk geweest te dus ja, zijn. Tot en met zondag was dat, van donderdag tot en met zondag. De vijfde tot de achtste, geloof ik, ja. was Tot de achtste, ja. Dus, uh, ja, en ik had natuurlijk al vermeld dat ik op vrijdag zou komen. Dus ik had voor Jan Lul vrijgenomen. <laughs> nou ja, voor Jan Lul niet helemaal. Want de laatste tijd heb ik... Uh, ben ik vaak gauw moe, weet je. dat komt weet ik niet, maar ja, goed. komt door het weer, denk ik. Dat zou ook uh, kunnen. Gewoon door, uh, door... Nee, ja... Ik, ik uh, uh, uh, dat is heel anders. Ik heb uh, uh, Ik had, uh, was een beetje wandelen en uh, heb ik, uh, ben ik dus bij de Loede Markje wandelen, zeg maar. Mm -hmm. En, en, en, en, en uh, Dat is een, een hele oude schaapspoor en grafheuvels en zo. Dat was heel mooi. Oké. Okay. Ja. Hebben jullie ook de hele dag geregend? <laughs> Gisteren was zij al druigd en zo tegen de middag begon ineens te regenen. zeg. We kwamen terug van mijn werk, eh, moesten we de auto wassen. Toen zegt hij voorman, nou jongens, doe alleen de binnenkant maar, want het regent. En eh, doe alleen de binnenkant alleen maar schuimmaken. Ja, de buitenkant dus, gaat vanzelf wel. Dus hè? de buitenkant wordt vanzelf wel. Hij zegt, ja, je hoeft mij niet in de regen te staan poetsen, weet je. Nee. Nou, toen hebben we hem in de garage gezet. En toen hebben we hem helemaal gestofzaagd... en alle gereedschappen op orde ge ge gemaakt, weet je. Dus, nou ja, en, uh, en ja ik, moest wel, ik was blij dat ik de auto had genomen... want s'ochtends was het droog. Ik denk nou, ben ik voor Jon Joker naar met de auto gegaan. En maar, toen begon het te regenen... toen begon het toch zo rond drie. Het begon net voordat we... Maar schoonpoetsen, begon het ineens te regenen. Ik denk, nou, ik ben toch blij dat ik met de auto gegaan ben. <laughs> ja. <laughs> dus, uh, ja. Heb jij nog wel iets bijzonders meegemaakt de afgelopen week? Uh, nou, eigenlijk nee. Eigenlijk, ik heb heel weinig meegemaakt. Ik heb mijn computer weggebracht en die is gerepareerd. Oké. Okay. Um, en um, verder uh, uh, heb ik een beetje gewoon, een beetje, uh, nou, heb ik niet veel gedaan. Werk, werk, werk. En uh, standaard ja, ja, ja, ja. gewoon, de alle normale dingen en zo. En um, ik, ben een beetje, ik heb een beetje met mijn telefoonloops klootviolen, want die ja. werkt niet echt naar behoren. Dat vind oh, ik een beetje jeeg. jammer eigenlijk. Ja, ja, ja. De foto's die die maakt zijn niet, zijn niet zo geweldig. En, Um, hij is traag en hij loopt steeds vast en zo. Een beetje, ja, dat is vries uh, het scherm, dus dat is gewoon een naadje, zeg maar. Uh, uh, uh. En verder, ja. Uh, yeah. um, nou, ik heb een als we dit gesprek beëindigen zo, dan heb ik een leuke titel en dat slaat een beetje op het weer. Dat is een leuke titel, daar gaan we straks mee eindigen. Dus uh, als je, ze merkt het wel, als ze wil stoppen zo. Maar ik bedoel, uh, ik wil er even doorlullen als ze wil. Maar ik heb in ieder geval een leuk titel liedje, wat op het weer slaat straks. After the rain heet dat, maar dat komt zo. <laughs> okay. Dus, uh, ja, ja, maar, maar uh, ik, ik zat ze zo eens te kijken, zeg maar, uh, naar, uh, naar allerlei youtube kanalen uh, en zo. En dat... Uh, ik kwam ik ook toevallig langs een, uh, langs een kanaal met, hoe moet ik het even opzoeken, met allerlei hackers, uh, uh, zeg maar, of computerhackers en zo en oh. En dan hoe, eigenlijk hoe makkelijk uh, alles, alles te hacken is en hoe makkelijk die gasten oh, ja. gewoon overal inkomen. Ja, je zo. moet het gewoon weten als je de juiste software hebt. Als ja. ja, je weet wat je moet doen, kan iedereen het in principe. Ja, echt. Er is zo'n YouTube-video. En die, die YouTube-video duurt, uh, duurt vier uur lang. Kuleren. Cool. Ja. En die video die heet van uh, computer-onalfabet naar hacker in vier uur. <laughs> en die begint echt wel bij de basisbegrippen. Van, van, van, eindige, van, wat is een eindige... computer, wat is een beeldscherm? Dat echt... je gewoon... Ja. Je, Aan het einde kun je gewoon hacken. Weet je wat ik nou muis zou vinden, hè? Dat, uh, dat stel maar voor dat er een kernoorlog uitbreekt uh, met atoombommen. Dat er hackers zijn over de hele wereld. Die voorkomen via de, want dat kan volgens mij. Uh, is dat technisch mogelijk. Dat als ze op die rode knop drukken, dat die raket gang blijft staan. En dat hij ineens helemaal niet meer doet. Het ook niet meer te repareren. Dus hij ontploft gewoon niet, hij kan ook niet vliegen. Dat zal een stunt wezen. En dan gaan we gewoon terug naar de gaan we met, met zwaard en te paard. Hoppa, het is veel sportiever. Ja, toch? Het is, nou ja, de mensen de meeste kunnen geen zwaard vechten. Dus ja, ik denk dat het een uh, La en Harley film wordt. En, dan, en, en dan, dan vallen ze lachend in elkaar's armen, de vijanden. En dan is het weer wereldvrijden. Nou ja, wereldvrij, dat zal er nou komen. Maar we doen... Dan, euh, dan zit iedereen voor de televisie te lachen, zijn voor? Nou ja, het zal wel mooi wezen natuurlijk, hè. geen oorlog meer in de wereld. Maar ja, ik geloof er niet in. Er zullen vast altijd wel veilige plaatsen zijn in de wereld, maar euh, ja, yeah, yeah, yeah, het is niet anders, hè. <laughs> Ja, het is, uh, het is gewoon niet anders, maar het is wel apart dat, dat er dus heel veel mogelijk is. En dan vraag je, je af van waarom moet nou alles zo moeilijk zijn? Ja. Waarom, waar, waarom moeten computers en mobiele telefoons, waarom moet het dan zo moeilijk zijn? Ja, ja weet je wat het is? Kijk, hoe lang bestaat de computer al niet? Hè? In zijn huidige vorm, zeg maar vanaf 1995 toch. En nog steeds lopen die kleren dingen vast. Ja. En mobiele telefoons, nou ze bestaan al vanaf eind jaren, mm, nou ik bedoel in zijn huidige vorm dan hè, dat is hem zo in je handen want de mobiele telefoons, dat waren vroeger auto-telefoons. die bestaan al vanaf eh, jaren zestig of zo, weet ik het. Maar ja, toen was dat bellen ontzettend duur. En nu, uh, ik denk ja, doen ze dat, uh, ja kennen ze het gewoon niet. Of de Apple de enige is die een beetje stabiele computers bouwt. En dat geldt ook ja. voor, voor de iPhone, maar ja, die zijn weer ontzettend duur. Die zijn weer ontzettend duur. Zijn... En, en in eigenlijk, is ook zo n, zo n, zo n, daar, daar is ook wel genoeg materiaal over, eigenlijk zijn ze dat geld niet waard. Ja, even, als, ik... als je de onderdelen bekijkt en, en de mogelijkheden, zijn ze dat geld helemaal niet waard. Want een gemiddelde Apple uh, laptop kan niks meer dan een gemiddelde Windows laptop. Ja, ik snap het ook niet waarom dat dan zo duur moet zijn. Is het een naam of... Uh... Ja, het is een... Uh, ik heb laatst een laatste YouTube-film gezien. Dat ging over een, een technicus die zelf uh, behoorlijk wat weet van computers. En zo gerepareerd en, en, en programmeert en hackt en zo. En die legde uit waarom Apple zo waardeloos is. Uh, het, is, het wordt ontzettend, het is een soort met van het is hip en het is een, er zit een marketing omheen. En je hebt ook app, Apple winkels zijn ook super hip en weet je wel. Ja, dat kost en, ook geld. Het, het wordt helemaal gebracht als, als, als een luxe product, zeg maar. Niet meer als een computer, maar als, als een luxe product, weet je? Als een duur horloge, of als een Bentley, of als een Rolls. Ja, ja, ik heb ook zo'n idee, uh, weet je wel. Dat uh, ja, je, uh, op televisie ook, hè, bijvoorbeeld uh, met goede tijden, slechte tijden. Zie je wel eens iemand met een laptop. Hè, en en dan, dan zie je dan zo'n. Uh, je ziet gewoon dat het een Apple is. Ja. En uh, ja, en inderdaad, het wordt heel breed gebracht, weet je wel. We hebben in Den Haag ook een hele grote Apple Store in de passage. En zo'n hele grote pand. En uh, nou, je ziet praktisch alles wat daar verkocht wordt, zie je er ook op tafel staan. Je mag er ook op, uh, op spelen geloof ik, om hem uit te proberen. En allemaal leuk, maar ik vind het zonde van het geld. Want voor de helft van het geld kan ik hetzelfde kopen van, uh, van Windows. Je kunt voor, uh, als laatste nog, uh, een budget game pc, wat dus dan echt een zware jongen is, zeg maar. Ja. Um, kun je voor, voor 1000 euro kun je super snelle pc bouwen. Nou, ik denk dat dat nog goedkoper is. Want als je, ja. Kijk, kijk oh, je kan alles loskopen, hè? dat is het voordeel met computers. Ja. Je moet alleen even weten, hoe moet je me installeren? Ja. Nou, ik ken een gozer, eh, ik zal geen namen noemen, maar die gozer is zo dom als ik weet niet wat. Die heeft zijn eigen computer gebouwd. En uh, die heeft gauw gezegd: ik wil dat hebben, ik wil dat hebben, ik wil zoveel MB, ik wil zoveel kilobytes. Ik heb uh, erbij gestaan. En die heb hem zelf ik, in elkaar gezet. Ik, uh, hier, in, uh, hier in de buurt zit een, uh, zit een winkeltje, mm -hmm. uh, een, een computerwinkeltje. Maar die gozer die verkoopt alleen onderdelen. Die verkoopt ja, okay. geen kant en klaar PC's. Mm -hmm. Maar die verkoopt wel alles wat er in die PC los En mm -hmm. dus als, als je dat wil, dan, dan bouwt hij ter plekke. Een PC voor je. Okay. Kun, kun je gewoon wachten. Zo, dat is mooi man. En dan ja, kun je dus een dus dan ga je gewoon de winkel in. Dan ga je gewoon kijken. En dan, uh, en dan wijs je dus gewoon aan. van, nou Ik wil, uh, ik ik wil zo'n kast. Hè, een ja. grote of een kleine kast. Of een platte kast. Of een mooie. Met lichtjes of wat dan ook. Of met de waterkoeling. Of, ik wil zo'n kast. Nou, en dan wil ik uh, zo'n processor erin hebben. Ik wil zoveel geheugen. Ik wil zo'n grote harde schijf. En dat scheelt je de bak met geld. Nou, ik ga er eens over nadenken. Want ik ken ook zo'n winkeltje. Ik weet niet hoeveel erbij mocht zijn als je hem in elkaar zit. Misschien kom ik wel een keer een keer bij je langs. En als ik dan een tiet geld in mijn zakken heb, zitten, dan, dan laat ik misschien ook wel zoiets doen daar zo. Ja, maar mijn vader die heeft een mijn vader die heeft een tweede handje bij hem gekocht. Die ja. had hij zelf gebouwd. En die hebben bij die mensen thuis gestaan, wat oudere mensen thuis. En uh, nou ja, die mensen die deden op een gegeven moment, deze in hem weg. Dat mijn vader opgekocht. Nou, die heeft er een schitterende PC aan. Okay. Dingen is redelijk snel, ja. ja. want ik vind zo'n platte, vind ik eigenlijk prettiger dan zo'n rechtopstaande. Want zo'n platte, als je dan dezelfde kast hebt en je hebt twee computers, zet je ze dan boven op elkaar. En, ja. uh, en, want ik heb twee rechtopstaande, nou, je hebt ze zelf gezien. En dan die laptop dan, en dan. Uh, ik heb zo'n tablet. ik heb dan zo'n uh, zo Windows Phone. Ja, het is Nokia, maar het is, het is tegenwoordig heet ja. het Windows Phone. Nou, ik vind die Windows Phone, ik ben er hartstikke tevreden mee. En het was niet eens de duurste en hij doet het nog steeds hartstikke goed. En uh, ik gebruik hem niet veel, ik bel er nooit mee, maar ik kan er wel mee. Internet via wifi of wifi, weet ik hoe het heet. Maar hij werkt perfecto, dus... Uh, ik heb de accu erop staan. Dan kun je zien uh, hoe lang de regenbui duurt. Nou, als er op staat 120 minuten, heb je kans dat het langer is dan 2 uur. Maar nou goed, je kan in ieder geval wel zien of het over een half uur stopt met regen. Nee. Je moet wel je locatie invoeren. En uh, nou ja, er staat dan wel Den Haag. Maar als ik kijk naar de weersvoorspellingen, staat er rijzak bij, maar ja, Rijzak zit hier tegenaan. Dus uh, dat laat ik lekker zo. En uh, dat ding werkt fantastisch. En uh, ja, en ik heb heel veel geheugen dan in het kaars. Ik dacht 32 uh, gigabyte, nou Sarcho. daar kun je zoveel op kwijt. En foto's, nou, ik denk dat je misschien op 32 uh, gigabyte misschien wel meer dan 1 miljoen foto's kwijt kunt. Alleen ik vind die Canon camera, ik heb toch zo'n Canon fotocamera gekocht. Die valt een beetje tegen vind ik. Want als ik uh, iets scherp wil stellen... Als ik een macro-opname wil maken, dan, uh, dan gaat hij scherp, onscherp, scherp, onscherp. En net op het moment dat je klikt, dan is hij of scherp of onscherp. En die Fuji, die helft goedkoper is, die, doet, die kan je macro-opnames maken. Nou, zo scherp als je hem ziet op het schermpje, zo je ook op de foto. En dan is hij nog wel wat uh, uh, megapixels uh, kleiner. Maar, maar ik vind die foto's mooier van die, mijn oude camera, die ik nog steeds heb trouwens, dan van mijn nieuwe. Ik denk, ja, dan heb je een Canon. Ik denk, ja, oké, okay, de foto's. Zo, zo als je een normale foto's maakt, zijn ze wel mooi. Zijn ze, filmen doet hij fantastisch. Dat doet hij echt heel goed. Ook de kwaliteit is goed. Maar macro-opnames zijn echt uh, bizar slecht, vind ik. En dat vind ik wel jammer. Maar goed, dat is kennen. Maar ja, dan moet je misschien een nog duurdere kopen van 300, 400 euro. Wil ik wel een keer doen, maar daar wil ik er liever mee wachten. Ik heb, ik heb even wat informatie aan. ingewonnen de laatste mm -hmm. tijd over. Uh, je hebt natuurlijk uh, compactcamera's, maar naast compactcamera's heb je ook uh, systeemcamera's en spiegelreflexcamera's. Mm -hmm. Nou zijn systeemcamera's eigenlijk camera's zonder de spiegel. Mm -hmm. En de spiegelreflexcamera's zitten, zoals het woord al zegt, zitten in de spiegel. Ja, dus die maar... zijn de camera's zit in de spiegel niet. Ja, uh, maar die zie... komen steeds qua kwaliteit, steeds dichter bij elkaar. Qua prijs helaas ook. Maar, maar uh... weet je wat ik nou niet snap, hè? Vroeger had ze ook spiegelreflexcamera's. Dan zag je wat je door de lens, uh, wat de lens zeg maar, op de foto zet. Hmm. Keek je ook door die lens heen. Ja. En, uh, en als je een gewone fototoestel hebt, een analoog... dan keek je door een zoeker die precies was afgesteld op de lens... alleen het kon wel eens iets afwijken. Vooral ja. als je hem laat vallen. En een gewone uh, digitale camera zonder spiegelreflex... kijk je in principe rechtstreeks uh, via het tv-schermpje, zeg maar... Uh, uh, ook door de camera. En die is precies... maar ik snap niet wat is dan het verschil tussen een, een, een, een uh, zijn spiegelreflex... Ik, ik, ik, ik zie het nut er niet van in kijk voor een gewone analoge camera kan ik me voorstellen, want dan zie je wat ze echt fotografeert ja. qua oppervlak maar een niet spiegelreflex die kan nog wel eens iets afwijken. maar als je een digitale camera hebt zonder spiegelreflex, je ziet toch wat er door die lens uh, gefotografeerd wordt dus ja, ik denk wat is het nut van een spiegelreflex op digitaal gebied vraag ik me af ja, dat weet ik, zou ik ook zo 1, 2, 3 meer hebben het ziet er mooi uit, want het is net een gewone camera, een analoog camera, zoals ze eruit zien. Dan heb je weer van die lenzen allemaal. Nou ja, ik ben niet echt een hobbyfotograaf. Ja, af en toe, uh, ja, uh, ik vind het wel eens leuk om mooie foto's te maken. Maar ja, ik ben niet zo'n wereldcamera man die, uh, of fotograaf. Die hele mooie plaatjes, ja, je moet me net een geluk hebben dat, ja, kijk, een professionele foto... Uh, of hoe noemen ze dat? Uh, fotograaf. Uh, die hebben ook wel eens een paar mislukkingen daartussen. En dan kiest hij dan van de 100 foto's er 10 goede uit. Uh, dat doen ze met film. Zou ik als ze bijvoorbeeld een speelfilm opnemen, wordt iets wel 10 keer opgenomen. En dan wordt er misschien van een uur film, misschien 5 minuten uitgekozen. Nou, dat kost een hoop beeldmateriaal. Wat dat betreft is digitaal al een uitkomst. Je hoeft niks weg te gooien. Wat betreft uh, filmrolletje. Of de, tape, de videotape, of het de in ingaat of gewist wordt. Want videotape gaat ook maar uh, tijdelijk mee. Want als je het tien keer afspeelt, sluit het ook bij wijze van spreken. Maar goed. <coughs> dus. Ja. <laughs> Oké, okay. nou ja, dat was het dan wel denk ik, of niet? Ja. Oké. Okay. Goed, dan gaan we afsluiten. Ik weet niet hoe de artiest heet, maar het liedje heet... After the Rain. Dan gaan we afsluiten. Jacco, bedankt. Jo. En uh, ik zou zeggen, tot gauw. Tot gauw. zou ik zeggen, yo, hier is After the Rain. En tot volgende podcast. Dit was podcast nummer 5. Uh, zaterdag, 14 november 2015. Dit was DJ Jaap en Jacco. Hier is After the Rain.